Het kabinet presenteert binnenkort meer plannen om moslimextremisme aan te pakken. Het overgrote deel van de ontslagen werknemers van sigarettenfabrikant Philip Morris... heeft nog geen nieuw werk gevonden. 1180 medewerkers van de fabriek in Bergen op Zoom staan met ingang van morgen op straat... Iets minder dan 100 van hen hebben een nieuwe baan. Er is een sociaal plan afgesproken met de bonden. Ook de gemeente Bergen op Zoom gaat actief bemiddelen voor de oud-werknemers van Philip Morris. De fabriek blijft nog wel deels open, waardoor er werk blijft voor 240 mensen. Een Britse verpleger die in Sierra Leone ebola heeft opgelopen, wordt toch behandeld met het experimentele middel Z-MAP. Eerder zei de producent van Z-MAP dat de hele voorraad op was en dat het maanden zou duren om meer te maken. Waar de dosis vandaan komt is niet duidelijk. Zimep is geen medicijn tegen ebola... maar het versterkt het immuunsysteem van patiënten... waardoor die meer kans hebben op overleving. Zes mensen hebben het middel tot nu toe gekregen. Twee van hen zijn weer beter. Twee overleden alsnog. Twee andere zieken worden nog behandeld. De Voedselbank in Arnhem krijgt vanmiddag 4000 kilo tomaten. Die zijn uit de handel genomen vanwege de Russische boycott. Telers krijgen de compensatie... maar alleen als ze de producten die ze uit de markt halen... geschikt zijn voor consumptie... Door de giften aan de voedselbank in Arnhem krijgen 4600 huishoudens in de stad deze week verse tomaten in hun pakket. Het is weer nog zonnige periode. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt tot een graad of acht. Morgen eerst zon, maar later vanuit het zuidwesten buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Swaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Geldermalsen 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 4. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond 4. Verderop bij de brug bij Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Schijnen, laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen Als je zou gaan, neem je mijn droom Adem en zie je gezicht, je bent een droom die naast me ligt. Fine to the sun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 Scusa, tu che dai? Mi ho una pensata, nella tana l'ho portata, l ho versato un'aranciata, lei sem fatta una risata. La mia whisky si è aggrappata, i e cinque litri sei scolata. Mi sembrava bella e andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata. m'ha guardato l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, racchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea? There. Vale idea, è maliziosa massa pratena, pa un super bullo, come te, e poi avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che okay, vale idea, idee! non vedi che lei non ci sta, che okay, idea? een hoofdletter zet. Van zon, zee, Zandvoort en Zomeritz. Open up your eyes. I'll watch the sunrise. One point me have been make clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya. Comes out of Spread to the world Entrenched with everyone else. Hier bij CFM en ook Family of the Year hoor je nog met Hero zometeen een nieuwe editie van CFM Beachmasters. Met onder andere Sharon Dawson coming up. Net als Breakfree van Zet en Ariana Grande. Tot zo. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.